Dag Kevin, proficiat. Je hebt Idol 2011 gewonnen. Ja, dankjewel. Ja, het was zeer hard werken, maar ik ben toch wel zeer blij om te zien dat het geloond heeft. Hm. Hoe heb je die 20ste mei nu beleefd, die avond en vooral die nacht? Wel, um, ja, het was een beetje uh, van alles. Uh, het was zeer druk, zeer hectisch, maar um, ook zeer tof. Mm -hmm. Het was een, uh, ja, de opening van een nieuwe wereld. Hè, de Showbiz wereld gaat dan open. Mm -hmm. Maar het was ook wel een beetje ja, feesten, hè, Dus um, na de laatste show was er een uh, kleine afterparty. Mm -hmm. Daar heb ik wel maar uh, tien minuutjes of. Nee, echt, een, een kwartier kunnen feesten, want daarna moest ik direct al naar een, een hotel gaan, om zo fit mogelijk te zijn de dag daarna. Dus um, het was een zeer drukke dag. Je was een gedoodverde winnaar, ook omdat uh, heel wat meisjes sms'en, maar toch was je niet 100% zeker. Hè? Of dat ik zou winnen, ja. Ik denk dat, ik denk dat het beter is om, om zo'n veilige gedachte te houden van het kan op elk moment stoppen, want als je dan echt effectief uh, het gedachte gaat hebben van uh, ja ik win dat hier, mm -hmm. foute mentaliteit en... en ja, je begint je dan ook anders te gedragen en zo. Dus ik blijf uh, zo realistisch mogelijk. In no time heb je eigenlijk een, een plaat moeten maken, denk ik op drie weken tijd. Dat is een gigantisch snel tempo. Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat was uh, zeer tof, uh, zeer snel. Ja, ik vond toch wel dat, ondanks de zeer korte tijd dat we hadden, dat we toch wel een, een zeer leuk album hebben kunnen maken. Er staan drie. Ongeveer drie verschillende stijlen op je. Je hebt dus die RB, dance, dan heb je in het midden een ballet dat eigenlijk verwijst naar um, Mr. Nowhere al in de live shows. Mm -hmm. En dan die andere liedjes zijn dan de soul RB-funk, mm -hmm. soort van. Dus wel een, een, een leuke mix van de stijlen dat ik heel graag doe. Welke van die stijlen ligt jou het beste? Ik luister bijvoorbeeld heel graag naar, naar, naar Usher en in, in, in zijn muziek en zo. Maar dat is natuurlijk altijd anders. Dus je luistert er graag naar, maar performen is dan zo. Ja, ik zou dat ook heel graag willen doen en zo, maar dat is toch wel zeer moeilijk en ik heb toch wel de vereist zeer veel ervaring en zo. Maar wat ik eigenlijk momenteel nu het, het graagste doe is de, de de soul funk op dit moment. Dus chic en, en dergelijke? Bah, maar nee. Voor mij moet het niet chic zijn. Gewoon uh, genieten op het podium. En, en dat de mensen naast het podium ook uh, genieten. Dat is het belangrijkste voor mij. Je hebt zo net verwezen naar Usher. Heb je hem aan het werk gezien in het Sportpaleis? Ik heb hem aan het werk gezien in het Sportpaleis. Ik denk dat dat wachtte. Ergens in maart dacht ik. Want um, het was origineel ergens in januari, maar het was uh, verzet geweest. Dus dat vond ik wel redelijk uh, ja, spijtig. Maar dan uiteindelijk is hij teruggekomen en heeft hij een show gedaan. En, en ja... Daar, daar heeft hij weer al bewezen waarom dat, je, dat, dat eigenlijk mijn idol is. So, direct stage performance, uh, de stem, de, de, de act. Ja, gewoon hoe dat het moet zijn. je een boven gehaald van dit zijn dingen die werken en dit kan ik misschien ook doen? Wel, ik, ik zat er eigenlijk echt gewoon puur voor, uh, voor uh, het meezingen van de verschillende liedjes. Uh, in de sfeer en, en dit en dat. Ja, maar je kijkt natuurlijk altijd zo'n beetje naar wat je idool doet en zo. En dan probeer ik dat soms ook een beetje toe te passen. Maar... Ja. Je bent nu hier in Merksem voor uh, de braderij. Ja, Merksem, uh, ja, je hebt daar een band mee. Hè? Je hebt uh, mogen optreden uh, samen met Marco Borzato in het Sportpaleis in Antwerpen hier, dat is merksem. En daarnaast ook de Lotto Arena uh, voor Idols on Stage, ja, de grootste zalen. Heb je al gedaan? Ja, ik heb ze wel gedaan, maar het was natuurlijk wel iets anders. Het is zo meer een, een guest performance. Allee, de, het Sportpaleis was een guest performance. Mm. Dus op zich bekijk ik het niet als ik heb al een concert gegeven in het Sportpaleis. Mm. En, voordat je echt effectief op zo'n podium kunt staan, moet je toch wel redelijk veel ervaring hebben. En... En ja, je moet dat zo wat verdienen, dus ik vind momenteel dat ik nog niet echt kan zeggen van ik heb in een sportpaleis gestaan, been there, done that, dat, dat zeg ik nog niet echt. Lotto Arena was zeer tof, uh, een zeer toffe sfeer en zo, maar op zich was ook nog altijd niet een volledig concert van, van mij, dus ik zal... Zou... Ja, ik, ik ga wel zeggen van ik heb, ik heb in de Lotto Arena ook getreden, maar het was toch wel uh, redelijk lang. Uh, zeer tof en zo, maar het was nog altijd niet voor... voor... Echt, ik vind alleen de artiesten. Dus, um, voor die twee dingen ben ik altijd zo'n beetje. Ik, ik wil het zo realistisch mogelijk houden. Dus. Mm -hmm. Maar ik zeg, het is enorm hard te werken om daar te kunnen staan, om daar echte zalen te kunnen vullen. Mm -hmm. um, ik denk niet dat er veel artiesten in België zijn die dat eigenlijk toch een volledig sportpaleis kunnen mm -hmm. uh, inpalmen. Um, maar we doen ons best, hè. we zullen zien waar we geraken. Waar ik hou daarin een uh, ambitieuze Kevin alleszins, maar hoe is dat nu voor zo'n massa te staan, uh, 15.000, 16 16.000 man? Ja, dat is zeer tof. Hè. Ik denk dat er weinig uh, momenten in mijn leven zijn dat ik uh, zoveel plezier heb uh, gehad op een podium. Uh, ja, de sfeer, uh, een ambiance, de ambiance, gewoon de lucht al. Uh, alles is daar zo anders. Maar ik vind het toch wel zo een heel tof gevoel, zo wetend, dat uh, je u act aan het doen bent en dat u eigenlijk heel veel plezier in hebt en dat je dan op de gezichten van andere mensen ziet dat zij daar ook plezier in hebben dat is voor mij de ultimate goal in 2007 heb je ook al meegedaan met IDOL toen heb je de liveshows niet bereikt wat is er gebeurd in die vier jaar tijd? in 2007 was ik al, ging ik al naar de muziekschool maar ik ben dan eigenlijk gewoon door blijven gaan ik heb daarna ook nog um, ja, jazzzang zang. Uh, Zengless erbij genomen en dan ben ik ook nog overgeschakeld naar de kunstmaniora om dan zo volledig fulltime bezig te zijn met muziek en dan heb ik ook zoveel mogelijk geprobeerd om zoveel mogelijk uh, praktijk te kunnen doen uh, ervaring op te doen en dat heeft dan te maken met bijvoorbeeld uh, in de kunstmaniora waren er twee groepjes waar ik dan uh, backing vocals heb gedaan, nee echt eentje waar ik backing vocals had gedaan en eentje waar ik front uh, ja, lead was dan heb ik ook nog met de muziekschool een paar concerten kunnen doen, uh, met Ronimo Suze. Ik heb ook liedje geschreven met Mira Bertels. En dan was er ook nog iemand, genaamd Chris De Bruyne, die dat toevallig uh, de vader was van een drummer van een groepje in de Kinsey En die had mij dan bezig gezien en die had mij dan gevraagd om heel eventjes zijn backings te komen inzingen in, uh, in, voor zijn album, mm -hmm. La Matanza Songs. En ik heb daar dan ook back, als backing heel eventjes gewerkt in... Ja, op een concert in de AB. Voilà. En dan ben ik begonnen met het idee overal. Ja. Uh, Ciro Green heb je gecoverd, uh, Forget You of Fuck You. En dan heb je natuurlijk uh, meteen al die single mogen uitbrengen, uh, She's Got Moves. En daarna uh, jouw full album. Ja, het is hard werken hè. Ja, het is, het is niet makkelijk, het is inderdaad hard werken. Het is echt praktisch elke dag werk. Ja. En uh, ik hoop dat ik het kan volhouden. We zullen zien. Je hebt ook je examens moeten inhalen. Hoe is dat, is dat nog combineerbaar? Ja, het was wel combiné, maar dat heeft simpelweg te maken met het feit van dat ik ook um, tijdens de liveshows ben ik niet zoals de meesten gewoon gestopt met mijn studies of mijn job of ik weet niet wat, maar ik ben nog steeds elke keer naar school gegaan wanneer ik de tijd had. En dat was dan meestal minstens één dag per week dat ik naar school ging. En dan heb ik al die notities bijgehouden, uh, bijgeschreven, um, om toch zoveel mogelijk ja te kunnen volgen in de lessen en zo en dan bij de examens was het dan ja, praktisch blokken Crashing is jouw nieuwe single? Ja, Crashing is een nieuwe single, uh, sinds vorige, vorige week, vrijdag dacht ik uh, sinds uh, op de dag van Radio 2 dat is wel een grappig verhaaltje, ik weet nog dat uh, op Radio 2 dat er veel mensen mij hadden geïnterviewd maar dat ik eigenlijk vergeten was dat mijn single uitkomt, dat, dat is eigenlijk wel grappig maar, um, en dat ik zei van ja, oké, okay, volgende week maandag komt hij uit. Het was eigenlijk niet vrijdag. Was. <laughs> dat was wel een beetje gênant. Ja. Maar um, ja, het is, het is een op tempo uh, liedje. Um, het is al een beetje anders. Alleen een beetje, het is totaal anders dan Cheese Got Moves. Dus um, ja, we zullen zien uh, hoe ver dat het zal uh, komen. En uh, nu kunnen we zo meer de realiteit bekijken, want de idoolhype is stilletjes al zo wat uh, weg aan het gaan. En dus kunnen we zien hoe ver dat liedje zal komen en dan kunnen we echt effectief bekijken hoe dat het in uh, de charts doet. Ja. Drie mensen hebben daar aan meegewerkt, muziek en tekst. Wel uh, ja, maar zij hebben dat uh, geschreven en uh, een demootje doorgestuurd naar uh, Sony. En um, dat zat dan tussen een van de 150 liedjes dat wij moesten beluisteren om dan effectief 10 liedjes te kunnen vinden om op het album te doen. Mm -hmm. En um, dat zat er dan tussen en wij vonden dat wel redelijk interessant en dan hebben we dat opgenomen in de studio. Het uh, is geproduceerd geweest door uh, Yannick Fondry. Mm -hmm. uh, dus ja, dat was wel tof. Laatste vraag, in september sta je thuis, een thuismatch te spelen in de Roma, uh, in Borgerhout. Wat mogen de mensen verwachten? Die happy kerel, hè, genaamd Kevin. Ik ga mijn best doen om het uh, publiek te kunnen animeren um, om ze een goede tijd te geven en uh, dat ze ja, niet teleurgesteld zullen zijn. Voilà. Oké, okay, dankjewel Kevin. Heel veel succes met uh, wat je doet, met je carrière. En inderdaad, de hype is stilaan gaan liggen, dus het is nu tijd om je te bewijzen. Voilà, dat klopt.